7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Vandaag cruciale eurotop in Brussel. Mauro krijgt studievisum aangeboden en Tweede Kamer wil einde aan weigerambtenaren. <totstuken> De Europese leiders van de 17 eurolanden komen vandaag in Brussel bijeen voor cruciaal overleg. Ze moeten het eens zien te worden over een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis. De regeringsleiders praten over versterking van het Europese noodfonds... en verder moeten ze overeenstemming zien te bereiken over de hoogte van de bijdrage... die banken en verzekeraars aan dat fonds moeten bijdragen. Met name Duitsland en Frankrijk hebben daar verschillende ideeën over... Aziatische beurzen zijn met licht verlies geopend. De beleggers in het Verre Oosten zijn er niet gerust op... dat de eurotop in Brussel een succes zal worden. Ruim 60 uur na de aardbeving in Zuidoost-Turkije... hebben reddingswerkers een 18-jarige student... levend onder het puin vandaan gehaald. De jongen lag bedolven onder de brokstukken... van een appartementencomplex waar veel studenten woonden. De redding is een nieuwe motivatie voor de reddingswerkers... om door te gaan met het zoeken naar overlevenden. Het officiële dodental van de aardbeving staat inmiddels op 459. Ruim 1500 mensen zijn gewond geraakt. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd naar de aardbeving. Er zijn vooral tenten en sta nodig om de daklozen op te vangen. Opvallend is dat ook aan Israël om hulpgoeder is gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. De betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd. Maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Turkije was woedend op Israël omdat hulpconvooien naar Gaza... door de Israëlische marine waren tegengehouden. Minister Leers heeft de jonge Angolese asielzoeker Mauro... in plaats van een verblijfsvergunning een studievisum aangeboden. Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Leers was van mening dat Mauro Nederland moest verlaten. Op aandringen van de Tweede Kamer beloofde hij nog een keer naar de zaak te kijken. Met een studievisum zou Mauro voorlopig kunnen blijven zonder dat de Leers de deur openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Overigens is de kans dat deze visumoptie wordt gekozen klein, de PVV is tegen. En de partijen die vinden dat Mauro mag blijven willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Vandaag praat de Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro.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 Het kabinet zou een ander standpunt hebben. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Op voorwaarde dat er in elke gemeente één ambtenaar is die geen probleem maakt van het trouwen van homo's stellen. Michael Jackson heeft het afgelopen jaar van de overleden artiesten het meest verdiend. De muziek van het popidol bracht ruim 170 miljoen dollar op. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar en staat op de tweede plaats voor Marilyn Monroe. In de top 15 staan verder onder andere John Lennon... de schrijver van de Millennium-trilogie Stieke Larsson... en beeldend kunstenaar Andy Warhol. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag weer gebruik maken... van de hoofdingang van het Centraal Station in Amsterdam. Door onder meer de aanleg van de Noord-Zuidlijn... was de entree zeven jaar lang voor het publiek afgesloten. Om half negen vanochtend wordt de hoofdingang officieel heropend. Dagelijks zijn er zo'n 260.000 reizigers op het Amsterdamse Centraal Station. Excelsior heeft in de KNVB-beker verloren van de amateurs van GVVV. De hekkersluiter van de Eredivisie verloor met 3-0. RKC won uit met 1-0 van FC Zwolle. En voor de beker stonden gisteren voor het eerst in een officiële wedstrijd... de beste profclub en de beste amateurclub van Friesland tegenover elkaar. Heerenveen en Harkemaanse Boys. In een uitverkocht abel stadion werd het 6-1 voor Heerenveen. Het weer vooral in de noordelijke helft van het land nog regen of motregen. Later vanochtend en vanmiddag alleen in het westen en noordwesten kans op een bui. Het staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen vrij veel bewolking, maar soms ook wat ruimte voor de zon. En dan wordt het een graad of 15. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 32 kilometer file. Het is minder druk dan gewoonlijk. Heeft alles te maken met de herfstvakantie in het zuiden van het land... De meeste vertraging op de A7. Zaandam richting Hoorn. Daar zijn bij Purmerend Zuid twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen. Die is daar gisteren verongelukt. Er staat 3 kilometer file. Op de andere rijwand staat een kijkersfile van 12 kilometer. Je hoort het wel vaker in tijden van crisis. Wat doe ik met mijn beleggingen? Robeco geeft u graag helder antwoord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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna acht minuten over zeven. Begin oktober, weet u nog, toen beloofden Merkel en Sarkozy... dat er een, aan het eind van de maand een allesomvattend antwoord zou zijn... op de eurocrisis. Nou, dat einde van de maand komt wel heel snel dichterbij. Straks maar eens even naar Brussel. Eerst kijken hoe de vlag erbij hangt in Den Haag. Nou, voorlopig hangt hij er nog goed bij. Want gisteravond, aan de vooravond van dus die Eurotop in Brussel... kreeg premier Rutte voldoende steun voor zijn inzet vandaag... tijdens die Eurotop in Brussel. Zowel van de Tweede als van de Eerste Kamer. Premier Rutte kan vandaag met een gerust hart naar Brussel. Hij weet zich voldoende gesteund door de Tweede en de Eerste Kamer. Maar nog steeds niet door zijn gedoogpartner, de PVV, Tony van Dijk. De PVV-fractie kan helder zijn. Een schuldencrisis los je niet op met nog meer schulden. Het noodfonds wat nu voor ligt is dan ook symptoombestrijding, pleisters plakken. De PVV zegt daarom geen water naar de zee dragen. Geen miljarden meer over de balk smijten. Geen landen die hun eigen broek niet kunnen ophouden meer cadeautjes geven. Geen Europees fonds met Nederlandse euro's om de problemen van landen als Griekenland en Italië op te lossen. En dus moet premier Rutte weer zijn hand ophouden bij de Partij van de Arbeid D66 en GroenLinks. Die steunen Rutte maar niet onvoorwaardelijk, zegt Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Dus dat betekent dat wij ons oordeel volledig voorbehouden... tot we de inhoud van die top hebben gezien. En dan komen we hier volgende week dinsdag terug en dan zullen we dat beoordelen op het criterium, en ik speel geen spelletjes... en ik vind het leuk om grapjes te maken... en ik vind het allemaal prima uh, wat er gekwalificeerd wordt. Wij zullen beoordelen als Partij van de Arbeidsfractie... of wij denken dat het belang van de Nederlandse burger... van de werkgelegenheid in Europa gediend is met dit pakket. Is het antwoord ja, dan zullen we het steunen. Is het antwoord dit is een slap aftreksel, dan zullen we het niet doen. En daarom zal Rutte met een goed verhaal thuis moeten komen. Gisteravond, zo vlak voor de top, kon hij nog niet het achterste van zijn tong laten zien. Ik zou het liefste hier precies vertellen in welke bandbreedte wij nu werken waar het gaat om het herstructureren van de Griekse schuld. Ik zou precies tot in detail aan u willen vertellen wat wel of niet op dit moment wij aan het doen zijn achter de schermen over het uh, versterken van het uh, EFSF. Ik zou tot op de details aan u willen vertellen wat we aan het doen zijn voor de korte en de lange termijn governance. En ik zou u tot op de euro willen vertellen, inclusief de gevolgen voor de Nederlandse banken, wat we zijn aan het doen zijn bij de bank herkapitalisatie. Maar als ik dat doe, dan weet ik één ding zeker... en dat is de kans om een succesvolle top morgenavond... een stuk kleiner wordt, want dat zal repercussies hebben... in 16 andere hoofdsteden waar regeringen onmiddellijk naar het parlement worden gehaald. Wat vind jij ervan? Hoe zit dat? Hoe werkt zus? En uh, morgen zal Merkel een hele andere bondsdagvergadering hebben... dan ze hopelijk nu zal, uh, zal hebben. En dat is het dilemma. En als de heer Slot mij vraagt, wat is je inzet? Dan is de inzet een houdbare schot voor Griekenland. Een EFSF met de vuurkracht die het moet hebben. Een bankenherkapitalisatie waardoor ze door deze storm kunnen varen. En de komende tijd o, sterk overeind kunnen staan. Cruciaal voor onze welvaart. En governance die voor de korte en de lange termijnen ervoor zorgt dat inderdaad regeringsleiders in landen die zich niet aan afspraak hebben gehouden... dat ze niet weer terugvallen in de leren bureaustoelen, maar scherp blijven. Omdat ze weten, ik moet leveren. En voor de lange termijn het voorkomen van dit soort crisis. Premier Rutte heeft goede hoop dat ze er vanavond of vannacht uitkomen. Peter Blok vanuit Den Haag, maar dat was gisteravond. Ja, wij gaan eventjes naar Brussel. Want daar is Mark Robin Visser, die is op bezoek bij collega Joris van Poppel. En moesten kijken achter de schermen, de kranten ook... Te ja. bekijken. Hier in Nederland zijn de koppen eh, oplossing eurocrisis vaag. D-Day in Europa. Als Rome brandt, brandt iedereen. En in trouw de kop helder euroakkoord nog ver weg. Hoe klinken ze bij jullie? Uh, nou ja, goed, wij staan hier uh, bij de favoriete kiosk van Joris van Poppel. En uh, Joris, laten wij hier ook eens even kijken. Wat... Er, er zijn hier wel heel veel kranten. Het is een top kiosk hier. Ja, het is echt een internationale kiosk. We, we zitten hier ook een beetje in de Europese wijk. In de zin dat er heel veel bureaucraten, mensen die voor de Europese instellingen allemaal werken, die wonen hier in de buurt. Een hele mooie grote huis allemaal. Ik niet, want nee. ik ben niet Nee, ik zo heb rijk. het gezien. Ik nou, precies, klein appartement. stelt helemaal niks voor. Helemaal niks. <laughs> maar goed, uh, dit is de, het voordeel is dat je dus bij de kiosk dat je alle kranten van oh, heel ja. Europa kunt Krijgen. En dat is wel makkelijk. Ik heb hier de... Wat is jouw keus? Uh, nou ja, uh, ik, de, de, de, beginnen met de belangrijkste. De Financial Times uh, klinkt heel indrukwekkend en dat is het ook. Vooral omdat het het huisblaadje is van de Europese Commissie. Als zij nieuws hebben, uh, dan wordt dat gelekt naar de Financial Times. Aha. Omdat het lezerspubliek van de Financial Times natuurlijk het meest belangrijke is voor al dit soort Hoe, hoe weet uh, je dat? Hoe weet je dat? Dat, dat daar dan heen gelekt wordt? Uh, uh, nou ja, een jarenlange ervaring. Ja. Dat je weet dat als er uh, voor bijvoorbeeld de donderdagmiddag... een persconferentie staat aangekondigd... dan weet je dat je op donderdagochtend de Financial Times koopt. Dat je daar dan al in leest wat er in die persconferentie verteld gaat worden. Nou, dus wat staat er in op... de Financial Times vanochtend? Nou ja, vandaag We zien een hele treurige Berlusconi met een mobieltje in zijn hand. Ja, Berlusconi heeft een groot probleem natuurlijk. Hij heeft flink op zijn kop gehad afgelopen oh, ja. weekend hier. En, die... en daar kopt de Financial Times Precies, ook mee? Precies, beginnen, die beginnen daar meteen over. Het ja. is dus vandaag geen groot schokkend nieuws, maar nou ja, Italia... Italy Coalition in Fight for Life. Ja. En dat is heel ja. belangrijk allemaal, want als Berlusconi... nou ja, die, komt, die moet hier straks weer binnenkomen met het schaamwoord op zijn kaken. Ja. Of nou ja, ja. hoe gaat hij dat doen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Logeert hij in Brussel trouwens, meneer Berlusconi? Of? Uh, ik weet niet... Uh, ja, hij zal... Dat weet ik niet zeker, omdat ja. het is vandaag maar een, dag, een top van één dag. Dus het kan zijn dat hij vanavond weer terug ja, ja. naar huis vliegt. Maar okay. normaal, bij een normale top, dan slapen ze allemaal hier natuurlijk. Ja. Nou, wat hebben we nog meer? Dan hebben we nog nou, de Italiaanse krant die hierbij ligt... Uh, ja. Uh, Corriere della de Sera. Uh, die komt met una piccola intensa per Europa. Ja. Dus een intense top, een spannende top voor Europa. Dat spreek je leuk Italiaans ook, zeg. Goed, hè? Oh, ja. Ja, ja, Wel van alle markten thuis. En dan nog even een Nederlandse krant. Ja, dit is een Vlaamse krant, De Morgen. Uh, uh, uh, Nederlandstalig bedoel ik, ja, sorry. Ja, Euro -day voor Europa. Die hebben altijd ja. wel, uh, wel mooie ja. koppen. Uh, nou ja, wat ik de... vind deze van die Duitsers ook wel leuk. Hier, die sites. daar staat hier. Bendigt die banken. Daar hebben ze een prachtige fotocollage gemaakt van een aantal chique bankgebouwen waar een stevig touw omheen geknupt is. Ja, precies, dat is de, wat zie ik hier, de Royal Bank of Scotland, Het is de Commerzbank. Het zijn allemaal ja, die van die grote... die grote, de grote hoofdkantoren. Ja, ja. Alle wolkenkrabbers van Frankfurt ook zo'n beetje bij elkaar ja, ja. gelopen. De Europese Centrale Bank, die worden dus, dus dan een, een, zootje, ja. een groot touw bij elkaar gehouden. En daaronder zie ik allemaal protesterende mensen. Ja. En daar gaat het ook om. Zeg maar. De banken staan op om omvallen, die moeten echt nou ja, gestut worden, bij elkaar gehouden worden vandaag. Eh, terwijl daaronder de mensen eh, en ook gewoon mensen met een pensioen en bedrijven. Ja. Eh, nou ja, die kijken allemaal vandaag naar Brussel om te zien... Ja, daarom ben ik hier al. Precies. Zeg Joris, je bent al helemaal wakker. Dat kunnen de luisteraars ook al heel goed aan jou horen. Ga je dat nou helemaal volhouden tot vanavond laat? Want het wordt een lange dag voor je, hè? Uh, ja, maar ik moet het volhouden, natuurlijk. Maar in ochtends ben ik altijd wel het meest enthousiast. Natuurlijk. Luisteraars, straks meer over het geheim van Joris van Poppel in Brussel. En we gaan ook in Frankrijk kijken naar een van de uitwassen van de eurocrisis. Fransen hebben namelijk niet zoveel vertrouwen meer in de banken... en daardoor stijgt de verkoop van kluizen. Straks een reportage, eerst de verkeersinformatie bij de AWB John Zahoka. Met 44 kilometer file is het minder drek. Dat geldt echt niet voor het verkeer op de A7. Richting Hoorn staat bij Permanent Zuid 4 kilometer. Er zijn twee rijstoken dicht. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen. Die is daar gisteren verongelukt. En het bergen gaat tot ongeveer 8 uur duren. stuk langer is de file op de andere door kijkers. Daar staat dus af afwit A. van Hoorn en afwit Weidewormer 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, niet alleen Joris van Poppel ziet zijn eigen huis en familie weinig. Dat geldt ook ook voor premier Rutte. We gaan naar de Eerste Kamer. Daar moest premier Rutte gisteren tot s'avonds laat... de begroting voor volgend jaar verdedigen in de Senaat. Verslaggever Marcel Bril bleef ook op. Complimenten kreeg hij van zo'n beetje alle partijen... dat de premier, ondanks alle drukte vanwege de eurocrisis... in de Eerste Kamer een serieus en goed debat voerde. Waar het overigens ook veel over de euro ging. Hij stond in een Eerste Kamer waar er geen meerderheid is... voor de coalitie van VVD, CDA en de PVV... Dus heeft Rutte de steun nodig van andere partijen. En dan moet je opletten. Dat deed Rutte ook. Uh, wat het kabinet natuurlijk wil, is voor deze voorstellen steun vinden in de Staten-Generaal. En dat doen wij wat ons betreft, en ik denk ook wat de meesten van u betreft... in een open en constructief debat. Dat wordt gevoerd op basis van argumenten in de beste Nederlandse traditie. En dat was er, dat debat. Laten we eentje uitpikken. De discussie over het veelbesproken persoonsgebonden budget... Premier Rutte tegenover PvdA-fractievoorzitter Marleen Bart. Waarom legt u de rekening bij de neer en begint u niet bij u en bij mij? In de zorg is het probleem dat altijd je te maken hebt met kwetsbare mensen. Omdat, ja, het, is, het gaat nou helemaal om zorg, dus er is iets aan de hand. Anders zouden de mensen er geen gebruik van maken. Uh, voorzitter, maar Je hebt mensen die af en toe kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze een voet breken. Maar je hebt ook mensen die permanent kwetsbaar zijn omdat ze altijd ziek zijn. Omdat ze chronisch ziek zijn. Daar legt u de rekening als eerste neer. Ja, voorzitter, Ik ken het mantra, maar het klopt niet. Het is gewoon niet waar dat wij mensen met een uh, behoorlijke zorgvraag... dat we tegen die mensen zeggen, we, we, we, je moet maar naar de instelling gaan is dus niet zo dat we mensen die heel kwetsbaar zijn aan de lot overlaten. Debatteren is leuk en belangrijk ook. Maar aan de kabinetsplannen zal niet veel veranderen. Want de VVD, het CDA en de PVV kunnen rekenen op de steun van de SGP. Al eerder, in de Tweede Kamer, was er door die partij een aantal punten binnengehaald. En in ruil daarvoor had partijleider Van de Staaij steun toegezegd. En ook de SGP-vertegenwoordiger in de Eerste Kamer hield zich daar gisteren braaf aan. Mark Rutte kwam niet in de problemen tijdens het uren durende debat. Dat is een zorg minder. Dus kan de premier zich vandaag helemaal storten op de EU-top van vanavond. Ja, daar moeten knopen doorgehakt worden. Het is al meerdere keren gezegd, deze uitzending. Misschien ook wel over de banken. Nou, waarschijnlijk wel ook over de banken. Die zullen schulden moeten kwijtschelden... De Griekse schuldenlast is natuurlijk zo groot dat dat geld gaat kosten. De Franse banken zitten voor ongeveer 45 miljard euro in Griekenland en dus kunnen zij een behoorlijke klap verwachten. Correspondent Ron Linker zag in Parijs dat dat leidt door wij sommige Fransen tot drastische maatregelen. Donc pour faire l'ouverture du coffre lorsque il est en position fermeture. Meneer Simonet legt uit hoe een van de brandkasten in zijn zaak werkt. Hij dreunt het moeiteloos uit het hoofd op. Komt omdat hij al meer dan 20 jaar kluizen verkoopt. Maar in al die jaren is het niet zo vaak voorgekomen dat de verkoop zo goed liep als nu. de de 15 15 tot 20 procent meer kluisjes verkocht de afgelopen weken. En de belangstelling voor een brandkast thuis is nog veel groter. Meneer Simonnet, u heeft van tevoren gezegd dat u altijd discreet met klanten omgaat. Maar weet u waarom meer mensen een kluisje kopen? Heeft het te maken met bijvoorbeeld het gebrek aan vertrouwen in de Franse banken? Oui, je pense que ça doit être ça. Il y a un manque de confiance van de bank. En tout le monde a un petit peu peur que certaines banques disparaissent. Of des choses comme ça. En que les gens y perdent. Leurs espèces, economy, hein? Donc, euh... Mensen zijn bang dat hun bank misschien verdwijnt. En daarom nemen ze liever het zekere voor het onzekere, zegt meneer Simonet. Een stijging in de verkoopcijfers valt volgens hem altijd samen met een crisis. Euh, on a eu aussi cette période-là, il y a quelques années, au départ de la première crise. Quand il y a eu la crise, un petit peu. Euh, où là aussi, on a eu une augmentation de, de, de 20% aussi, à peu près, euh, de vente des coffres forts en daar gaat de telefoon weer. Misschien wel een nieuwe klant. De laatste keer dat ze zulke hoge verkoopcijfers hadden was dus in 2008, toen de vorige crisis begon. Hoewel verreweg de meeste Fransen het geld gewoon op de bank laten staan, groeit wel het gebrek aan vertrouwen in de Franse banken. Twee derde van de Franse bevolking vreest voor het banksaldo. Gevoed natuurlijk door het slechte nieuws van de afgelopen maanden. Bonsoir à tous. Dans l'actualiteit van deze mercredi, de dégringolade van de banken Après de séance van de vendredi, c'est een nieuwe zwarte noire voor de européennes. La société générale perd tout de même 60%. BNP Paribas, 44%. Ik denk dat het wat de klanten aan de banken doen. Ja, dat is wat ze doen? Ze halen alles uit hun bank? Terug in de brandkastwinkel van meneer Simonet is net een klant binnengekomen. De winkelier legt uit dat hij hoort van sommige klanten dat ze inmiddels al hun geld hebben teruggehaald van de banken. De vrouw kijkt ervan op. Ze was eigenlijk niet van plan om een kluis te kopen, maar lijkt nu wel geïnteresseerd. Tenminste, wel als hij niet te duur is. Een koffer. Ik moet een koffer kopen, monsieur. Mais pas cher. Nee, pas cher. Kluizen in alle prijsklassen. Voor iedereen die tijdens de crisis op zoek is naar een klein beetje veiligheid. Ik ga nog toch over een kluis na gaan denken. Maar het moet niet te duur zijn. Reportage hoorde u vanuit, vanuit Parijs van Rondlinker. Negen minuten voor half acht. Nog even naar Turkije. Want het land gaat toch hulp accepteren na de aardbeving van afgelopen zondag. Zelfs van Israël. Nu aanvankelijk alle hulp te hebben afgeslagen... gaan de Turken nu toch akkoord. Uh, nu de omvang van de ramp duidelijk wordt. Bijna 500 doden. En in het rampgebied blijft de angst bestaan voor naschokken. Een reportage vanuit uh, Nachtelijk Van van correspondent Bram Vermeulen. Van is opnieuw pikken donker. Alle winkels dicht... Alle restaurants een rolluiken naar beneden. Na alweer een zware aardschok van 5,5 op de schaal van Richter. Ongeveer 25 seconden schudden alles, alle gebouwen, alle auto's weer even op en neer. Waardoor we nog meer scheuren zien in de gebouwen. En met zoveel scheuren durven de meeste middenstanders hun deuren niet open te houden. Behalve hier... ...bij dunner en kebab salon. Ja, we wij, wij, wij zien het als een soort verplichting... ...zegt de ober om open te blijven... ...om het voedsel aan de mensen te blijven brengen. Maar is het niet gevaarlijk, want ik zie hier in de muur van het restaurant... ...overal scheuren zitten. Bedoel, bent u uw leven eigenlijk wel zeker? We willen zelfs doen, maar we niet ja, de Natuurlijk voelt het allemaal heel bedreigend voor ons. Maar ja, toch, een middenstander moet zaken doen, moet doorgaan met waar hij het beste in is. Even kijken wat er vanavond op het menu staat. Nee, waar? Adana Urfa, Toksis, Kanatias. Adana Kibau. En, oh, en, de, en, en de vleugels van de kip, die worden hier ook, die worden hier ook uh, geserveerd. Uh, uh, derste, uh... Op het nieuws blijven ze maar praten over die aardbeving. Natuurlijk raakt de jongens dat hier in Van ook. Het midden in het hart van de stad. Allerlei gebouwen die zijn ingestort. Het het de oude. Ja, in onze buurt zijn nogal wat mensen gewond geraakt door allerlei puin dat van de daken komt. Dakpannen, betonnen riggels die loslaten, stenen die op de hoofden vallen van de mensen. Maar gelukkig is er van mijn familie niemand omgekomen. En daar is de kebab. Afjade Olsen, smakelijk eten. Een bijdrage was dat van onze correspondent Bram Vermeulen, die er dus s'nachts ging kijken in Waan. Gaan we naar Bangkok, naar de Thaise hoofdstad? Want daar stijgt het water maar door. Het water gaat ook, dat is nu wel zeker het centrum bereiken. Vraag eens nog even hoe hoog het komt te staan. Onze correspondent Michel Maas is in het centrum van Bangkok. Er zijn wel al een paar plekken waar uh, een van de rivieren van de stad een beetje buiten zijn oevers is getreden. Dat zijn nog geen uh, overstromingen waar mensen van wakker liggen, maar het zijn wel overstromingen die uh, de laatste twijfelaars toch uh, uh, daartoe hebben aangezet om hun last minute shopping te gaan doen. En je ziet mensen allemaal uh, plastic kopen om dingen af te dekken. Je ziet mensen rubberlaarzen kopen op het laatste moment. Ik zag nog een, uh, een winkelier die gauw nog even een muurtje metselt voor zijn, uh, voor zijn winkel. En uh, nu lijkt het er dus op dat zelfs de laatste twijfellijsten van overtuigd zijn dat het water niet meer uh, tegen te houden is. Hmm. En Michel, je vertelde eerder op Radio 1 ook over een ja, grimmige sfeer hè, onder de bevolking. Hoe is dat nu? Nou ja, de mensen, er waren veel mensen boos. Er werd gedreigd met het uh, doorbreken van... Uh van die dammen, van zandzakken en zo. Op een gegeven moment is dat ook gebeurd op sommige plaatsen. Maar dat is nu voorbij. De mensen zijn nu eigenlijk bezig met hun voorbereidingen van hun eigen huis. Dus de laatste inkopen te doen. En te zorgen dat, hun, dat ze zelf de zaken in orde hebben. En dat als het water komt, dat ze er klaar voor zijn. Het water komt dus. En ik, ik zei het net al, de vraag is hoeveel? Wat, wat wordt er geschat? Hoe hoog gaat het water komen? Nou, de premier heeft gisteravond een toespraakje gehouden... waarin ze voor het eerst... Uh, ...openlijk erkende dat ze het water ook niet meer buiten de stad kon houden... ...en dat het dus hoogstwaarschijnlijk heel Bangkok onder water zou zetten. Maar, uh, en zij schatten dat het op sommige plaatsen 50 centimeter... ...op andere anderhalve meter hoog zou kunnen komen... En uh, ja, dat, dat zijn schattingen, die zijn eigenlijk nergens op gebaseerd. Want uh, niemand weet het. Het, iedereen, het enige wat mensen weten is dat er gewoon veel water komt. En uh, over een paar dagen komt het van twee kanten. Dus niet alleen van het noorden uit via de rivier, maar ook van het zuiden vanuit de zee. Want dan zijn er springvloeden. Nou ja, en als dat gebeurt, uh, niemand heeft enig idee. Hoeveel, hoe hoog dat water allemaal bij elkaar gaat komen. en ja, ja, Dan is het natuurlijk ook moeilijk in te schatten... wat de economische gevolgen zullen zijn op lange termijn. Wordt daar al wel een, een inschatting van gemaakt? Ja, er gaan getallen rond van, van 4 miljard, 6 miljard euro. Uh, niemand weet het precies, maar de, de schade is groot. Uh, ze hebben de, verwachtingen voor, uh, de economische verwachtingen voor deze periode... die waren uh, behoorlijk uh, redelijk... Uh, ze hadden geschat dat er een economische groei van 4,5% zou zijn. Daar hebben ze nu alvast 2% van afgedaan, want dat gaan ze nooit halen. Maar wat de schade zal worden, is moeilijk te zeggen, want er zijn heel veel fabrieken zijn nu dicht. Fabrieken staan onder water, die zijn al een maand soms dicht. En zullen zeker nog wel een maand in het water blijven staan. Dus misschien duurt het drie, vier maanden voordat ze weer functioneren. En die schade die is allemaal nog niet eens helemaal uitgerekend en meegeteld.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 NOS Journaal. Eurolanden opnieuw bij elkaar voor schuldencrisis... en Turkse student 60 uur na aardbeving gered. Half acht exact, Goedemorgen. ik ben Dorot Megens. De Europese leiders van de 17 eurolanden komen vandaag in Brussel bij elkaar voor cruciaal overleg. Ze moeten het eens zien te worden over een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis. Premier Rutte zei gisteravond in de Tweede Kamer dat er nog heel wat hobbels moeten worden genomen. We moeten ervoor zorgen dat de schuld van Griekenland houdbaar wordt. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende vuurkracht zit in het Europese noodfonds. En we moeten ervoor zorgen dat de banken voldoende geherkapitaliseerd zijn... zodat ze ook voldoende kracht hebben om door de moeilijke volgende maanden te kunnen heenvaren. Ruim 60 uur na de aardbeving in zuidoost turkije hebben reddingswerkers een student levend onder het puin vandaan gehaald. De jongen van 18 lag bedolven onder de brokstukken van een appartementencomplex... waar veel studenten woonden. Een cameraploeg filmde de redding. Ja, applaus voor de reddingswerkers. De vondst van de overlevenden is een nieuwe motivatie voor die reddingswerkers om door te gaan met het zoeken. De officiële dodental van de aardbeving staat inmiddels op 459. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd. Na de beving zijn vooral tenten en staakervens nodig om de daklozen op te vangen. De Tweede Kamer wil een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homoseksuelen willen trouwen. De Kamer is inmiddels een meerderheid die dat niet meer wil toestaan. De PvdA, D66, de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Het is nu zo dat je dus als homo geweigerd kunt worden om getrouwd te worden. Ja, dat is natuurlijk een fundamenteel onderscheid wat er dan gemaakt wordt tussen homo's en tussen hetero's. En wat ons betreft is dat iets wat nu niet meer kan. GroenLinks-Kamerlid van Gent is blij dat er nu een meerderheid in de Kamer is ontstaan. Ze vindt dat weigerambtenaren lang genoeg zijn gedoogd. Ik heb daar helemaal genoeg van. Dat geldt niet alleen voor mij, gelukkig nu ook voor een meerderheid van de Kamer. GroenLinks heeft zich daar altijd sterker voor gemaakt. En ik vind het heel goed nieuws ja, dat dan deze discriminatie nu snel een eind wordt gemaakt. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan... op voorwaarde dat er in elke gemeente een ambtenaar is die wel homostellen wil trouwen. Dode artiesten kunnen soms toch nog veel geld opbrengen. Forbes heeft een top 15 gemaakt en daar staat Michael Jackson bovenaan. Muziek van het pop-idol bracht ruim 170 miljoen dollar op. Elvis Presley verdiende postuum 55 miljoen dollar en staat op de tweede plaats. En voor Marilyn Monroe die nog altijd uh, 19 miljoen opbracht, die staat derde. Excelsior heeft in de KNVB-beker verloren van de amateurs van GVVV. De herkensluiter van de Eredivisie verloor met 3-0. RKC won met 1-0 van FC Zwolle. En voor de beker stonden gisteren voor het eerst in een officiële wedstrijd... de beste profclub en de beste amateurclub van Friesland tegenover elkaar. Herenveen en Harkermase Boys. In een uitverkocht Abel-Lenstra stadion werd het 6-1 voor Heerenveen. Omroep Friesland deed vol enthousiasme verslag van dat ene doelpunt voor de Harkermase Boys. Van Jordi van de middenfielder van Harkermassen Boys. Ja, en dan nog een agendabericht: Het Nederlands Hongbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd in Haarlem. Volgens de bond heeft Haarlem het beste huldigingsprogramma aangeboden. Het Hongbalteam schreef geschiedenis door eerder deze maand wereldkampioen te worden. Hongbal-grootmacht Cuba werd in de poolwedstrijd verslagen en in de finale. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het westen en noordwesten is later vanochtend en vanmiddag nog een enkele bui mogelijk. In de rest van het land is vanmiddag een mix van wolkenvelden en zon. Er staat een matige tot vrijkrachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten en het wordt 12 graden op de wadden tot lokaal 15 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 7 graden aan de kust tot lokaal 3 graden in het noordoosten. Morgen krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. Holkenveld hebben de overhand en slechts lokaal weet de zon even door te breken. Het wordt met 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden vrij zacht voor de tijd van het jaar. Na morgen wordt het zelfs nog iets warmer. Zaterdag kan het op veel plaatsen zelfs 17 graden worden. Aan het weerbeeld verandert weinig. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Ondanks de herfstvakantie in het zuiden van Dans is het met 63 kilometer een normale ochtendspits... Paar opmerkelijke files, zo staat er op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij de afvind Valkenswaard drie kilometer, km ongeluk met vier auto's. En op de A7, Zaandam richting Hoorn, staat 5 kilometer bij Purmerend Zuid. Daar zijn twee rijstoken dicht, heeft alles te maken met het bergen van de vrachtwagen. Die is daar gisteren verongelukt. Op de andere rijbaan zat een lange kijkersfile van 13 kilometer. En op de A58, Tilburg naar Eindhoven, staat tussen Moorgestel... aan Best 5 kilometer na een ongeluk. En bij Best is de linkerreis ook afgesloten.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via NOS.nl of NOS Radio 1 op Twitter. Toeristenbelasting mag niet door gemeenten gebruikt worden... om gaten in de begroting te dichten. Dat is de VVD, het CDA en de PVV een doorn in het oog. Gebleken is uit een inventarisatie van uh, Gastvrij Nederland... dat meer dan 50 gemeenten in 2012 de toeristenbelasting fors willen verhogen. Wij praten erover met Erik Sings, kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Enig idee om hoeveel gemeenten het gaat en met hoeveel zij willen gaan verhogen? Ja, we hebben daar ook uh, lijsten overhandigd gekregen van de Rekroon. Het gaat om uh, vele gemeentes die uh, inderdaad uh, de toeristenbelasting gebruiken als melkkoe. En daarmee inderdaad met verhogingen werken van meer dan 100%. 100%? Ja. ja, maar goed, dan moet je het beginbedrag weten. Hè? Want als het nog een kleine verhoging is ten opzichte van, dan... Dat, dat, dat klopt, maar het gaat inderdaad om bedragen die van uh, 1 euro naar 2 euro gaan. En uh, dat gaat per, per nacht. En dat betekent toch voor een klein bedrijf, een camping bijvoorbeeld... die een gezin met twee kinderen ontvangt en 14 dagen in huis heeft... toch een uh, aanzienlijke verhoging voor een dergelijk gezin. Ja, het gaat u, meneer Zings, dus om die verhoging. Ja, het gaat ons uh, niet alleen om die verhoging. De systematiek van uh, de toeristenbelasting uh, is ons ook een doorn in het oog. Met name omdat het gaat om administratieve handelingen die verricht moeten gaan worden. Zowel door de ondernemer als natuurlijk door de overheid. Uh, is ons ook een doorn in het oog. Kunnen we op dit moment weinig aan doen. Uh, er ligt natuurlijk een wet aan de grondslag. Gemeentes mogen toeristenbelasting heffen. Daar gaan nee. wij niet over. Nee. Maar uh, vindt, u het op... ook een, vindt u het ook een probleem als ze dat geld dan weer uh, stoppen in het bevorderen van toerisme? Nee, dat is dus op dit moment ook de insteek richting de staatssecretaris... dat we vinden dat het een doelbelasting moet gaan worden de komende tijd. Uh, de systematiek ligt er nu op dit moment toch. Uh, als het geld dan toch geïnd wordt, maakt het dan ook een doelbelasting van... en besteedt het ook inderdaad uh, aan de toeristen, aan de toeristische sector. Want op dit moment wordt het, zegt u, gebruikt uh, ja, als een soort stopverf... om de begroting te dichten. De toerist is een, is een melkkoe. Waar wordt het zo voor gebruikt? Wat, wat, wat heeft u daarover gevonden? Daar even één opmerking bij maken. Er zijn ook gemeentes die het wel degelijk goed doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in Zeeland... blijkt nu dat er wel degelijk goed besteed wordt... ook richting de toerist. Maar nu op dit moment in andere gemeentes... dat ze het willen gaan invoeren om gaten in de begroting te dekken. Gewoon algemene middelen, daar gaat het naartoe. Dus om... om... Gaten in de begroting te dekken. Waar wordt het zoal voor gebruikt, meneer Sienz? Wat heeft u gezien? Ja, voor allerlei zaken. Dus uh, heel simpel als er een tekort is op de begroting. Als het gaat om uh, welzijnswerk. Als het gaat om uh, uh, uh, buurthuizen en dergelijke. Waar misschien geld bij moet. Dat wordt zelfs daar uitgedekt. Nou, um, wilde Den Haag graag dat de gemeenten onafhankelijker werden. En ook meer verantwoordelijk werden voor de eigen financiën. Kunt u het eigenlijk wel verbieden? Ja, nee, je kunt het ook bieden, Want uh, er ligt een wet aan de grondslag wat ik al aangaf. Alleen wat je wel kunt gaan doen uh, is de staatssecretaris opdracht geven om richting het VNG te gaan. En te zeggen ga dat geld wat nu geïnd wordt ook gewoon besteden uh, richting de toeristische sector. Want de toeristische sector is een hele belangrijke sector als het gaat om werkgelegenheid. Uh, als het gaat om de onderkant van de arbeidsmarkt om die een baan te bieden. Uh, kortom, uh, ik roep altijd het is het padeltje van de economie. Ja, en dat moet dus gelabeld worden. Het komt uit de toeristensector en het moet er ook weer naartoe. Tot, ja. Dat is de bedoeling. Meneer Ziens van de VVD in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over het bekervoetbal. Uh, ja. Jij zei gisteren al, dat wordt een leuke avond. Uh, was dat ook zo, wat jou betreft? Nou, ja, hij werd eigenlijk nog veel leuker dan je had mogen verwachten. Want uh, we hadden het gisteren even over die lokale wedstrijden gehad. En heren Veenharkenmazen Boys. Dat trok mm. natuurlijk heel veel aandacht. Het was eigenlijk overal leuk, behalve op het veld. Want er was het verschil gewoon veel te groot. Dus het was wel een leuke avond, maar het verschil was veel te groot. Os den Bos, dat vonden ze daar hartstikke leuk. In Os kwam in de laatste minuut met 1-0 achter. Maar wonnen uiteindelijk met 3-1 na verlenging. En dat vinden ze daar erg leuk om van den Bos te winnen. Maar het leukste was, je hoorde het net ook in het nieuws, dat de twee amateurclubs die gisteren in actie kwamen. Dat die gewoon nog doorbekeren. En uh, ja dan kan je zeggen Excelsior staat onderaan in de eredivisie. Maar het is nog wel de eredivisie tegen uh, GVVV met een 37-jarige spits die twee keer scoorde. Dus uh, dat geeft voor Excelsior wel te denken. En uh, ja voor GVVV uh, 3-0 winnen in de beker. Het wordt een echt beker toen nooit want in Nederland. Want we zien steeds meer van dit soort uitslagen. Achillers 29 altijd al goed in de beker. Ook koploper in de topklasse. Won van MVV uh, kort om. Er zijn allemaal amateurclubs doorgedrongen tot uh, de vierde ronde. Dat hebben we een jaar niet gehad. Dus in die zin, en dat, dat vraagt een beker ook een beetje om, was het echt een hele leuke avond. Op het oog een beetje onschuldige wedstrijden, maar wel met een mooie afloop. En uh, ja, Zwolle, dat is jammer voor Marcel, ja. maar Waalwijk. De Zwolle miste nog krab, een penalty. Hè? Ja, die ja. miste kansen op kansen op kansen. Ik kan het niet anders maken, maar Waalwijk ging er uiteindelijk met de zegen vandoor. Dus een, een aantal wat normalere uitslagen, maar met name die amateurs, dat blijkt, uh, dat geeft wel de charme aan dit bekervoetbal. En lukt in Nederland steeds en steeds beter. Ja, constateer je een trend als je zegt van het wordt steeds leuker. Is het dan zo dat de, de betaalde voetbalclubs het, het misschien minder belangrijk vinden of onderschatten? Nou, ik denk ook dat gewoon de verschillen hier en daar wat kleiner aan het worden zijn. En uh, je ziet met name ook uh, goed, het geld is overal een beetje op. Dus ook in de, in de eerste divisie, het verschil tussen eerste divisie en topklassen, wordt hier en daar beduidend kleiner. Omdat een aantal topklasseverenigingen ook begrotingen hebben waar sommige eerste divisieclubs jaloers op zouden zijn. Dus het is ook niet meer, meer al altijd gezegd dat het altijd alle betere spelers een, een klasse hoger spelen. En ja, je ziet op de een of andere manier dat die beker toch iets meer is gaan leven in Nederland. En je ziet dat bij Heerenveen, Harkenma's en Boys, ook al is dat een bijzondere wedstrijd. 26.000 mensen komen voor een bekerwedstrijd. Dat was vroeger toch ondenkbaar. Dus in die zin, heel langzaam wint die beker wel een beetje aan kracht op allerlei manieren. En dan vanavond gaat het verder ja. natuurlijk. Ajax moet tegen een gevaarlijke tegenstander uit de, gelijk ja. ook maar de hoogste klasse, ook tegen Roda, ja. dat Is toch ook opmerkelijk. Je zou ook kunnen zeggen dat voor Ajax momenteel elke tegenstander gevaarlijk is. <laughs> want dat, uh, ja, daar, daar wijzen de uitslagen nou, op. Nou, Noordwijken, daar wordt ze wel ja. van. Ja. 3-1, 3-1, 5 competitiewedstrijden, 4 gelijk en 1 uh, uh, gewonnen. Ajax weigert nog van zijn spelwijze of met andere spelers te gaan spelen. Men heeft blijkbaar nog alle vertrouwen in deze groep. Zegt dat het een mentaal probleem is. Maar vanavond uh, in het diepe zuiden uit Roda is het traditioneel al een lastige tegenstander voor Ajax. Jongens die graag de mouwen een beetje opstropen en nu helemaal. Dus uh, dat is een bekerwedstrijd waar veel meer belang nog aan zit dan alleen deze wedstrijd. Zaterdag spelen ze overigens weer tegen elkaar in de competitie. Maar voor Ajax ja, is elke uh, volgende nederlaag een, een verdieping zeg maar, van de problemen in het elftal. Het is interessant of Van der Wiel speelt en hoe die speelt vanavond Erikse. Kortom, er liggen een heleboel vragen rond die wedstrijd. Vitesse, Ado Den Haag ook nog even opletten. John van de Brom, der Brom tegen zijn oude club. Maar de meeste aandacht gaat uit naar uh, rode Ajax. Ja, als Ajax verliest, weet ik al waar wij het morgen over hebben. Ja, wij winst <laughs> ook het. Oh, dat is waar. <laughs> Tot dan. Joy. En vanavond natuurlijk schaken op meerdere borden voor grootmeesters. De EU-top die de euro moet gaan redden. Hoort er zo meer over. Eerst maar eens eventjes horen hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Jonze Hoka. Nou, nog de meeste vertraging op de A7 richting Zandam. 13 kilometer langzaam rijden tussen A van den Hoorn en de de Weide Wormer. Dat is een kijkersvideo. Wat op de andere rijbaan... daar zijn twee rijstroken dicht vanwege het bergen van een vrachtwagen. Die is daar gisteren verongelukt. Daar staat 5 kilometer. En ook nog opvallend, een lange file door een ongeluk op de A58... Tilburg richting Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Best 9 kilometer. En bij het Best is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nee, maar vandaag... Ach, dan moet het dus wel echt gaan gebeuren in Brussel. Belangrijke besluiten moeten er worden genomen. Over de rol van de banken bij een nieuwe financiële tegenslag in Europa. Over uitbreiding van de Europese noodfonds... en over plannen om Griekenland te behoeden voor een bankroet. De ogen zijn onder andere gericht op Italië. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, Berlusconi heeft het moeilijk. Deze dagen, met waar, wat voor een voorstel komt hij naar de EU-top toe? Ja, het is echt crisisoverleg geweest, 48 uur lang tot gisteravond laat. Hij komt met een brief van 15 pagina's met punten. En in die brief staat wat ze al bereikt hebben en wat ze nog van plan zijn te gaan doen. Het gaat om een beperkte pensioenhervorming en niet om wat de EU vroeg, EU vroeg een algemene ingrijp, een ingreep in de hervormingen. En het gaat om liberaliseringen, privatiseringen, vereenvoudiging van regels. Maar er staat niet bij wanneer het wordt ingevoerd. Het is dus geen totaal hervormingspakket zoals de EU dat eiste. Italië is al een maand te laat met het doorvoeren van deze hervormingen... die eigenlijk al op 5 augustus waren gevraagd door de ECB, de Europese Centrale Bank... Dus het is de vraag wat de Europese leiders gaan doen. Ja, want zullen ze dit bestempelen als niet genoeg, denk je? Um, dat is heel goed mogelijk. Uh, maar aan de andere kant speculeert Berlusconi erop... dat ze hem respijt gaan geven om de hele boel in Europa tot rust te laten komen. Uh, Berlusconi speelt echt een heel riskant spel daarmee. Maar hij gaat ervan uit dat dit pakket voor de EU genoeg is en dat ze dit accepteren... omdat anders de markten misschien wel eens wild zouden kunnen reageren. Hij denkt dus dat die Europese leiders bang zijn... om hem terug te sturen om zijn huiswerk over te doen. Dan naar Parijs, naar Ron Linker. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat de Franse inzet zal zijn op de tol. De Franse president Sarkozy speelt een belangrijke rol. Wat, wat krijgt hij mee? Wat, wat, wat wil hij? Nou, net als alle andere landen daar aan tafel straks... wil Frankrijk natuurlijk dat de crisis wordt afgewend... maar ja, zonder dat het Parijs al te veel geld gaat kosten. Kijk, president Sarkozy die zit in een heel lastig pakket... want van hem wordt verwacht dat Frankrijk actief meewerkt... aan een gezamenlijke oplossing. Maar hij heeft ook te maken met heel veel ontevreden kiezers... hier in eigen land. Aan de hori hor horizon doen we de presidentsverkiezingen op... voorjaar 2012. En als hij omhoog kijkt, dan ziet hij... De kredietbeoordelaars boven hem cirkelen die klaarstaan om Frankrijk's triple-A-status in te nemen. Dat is absoluut geen gemakkelijke positie. Verklaart misschien ook wel een beetje waarom de president bij de afgelopen EU-top aanvaringen had met Berlusconi, met Cameron en met Merkel in een tijdsbestek van nou ja, pak een beet, een paar uur. En als ik Bas goed beluister, nou kunnen we vanavond opnieuw een aanvaring met Berlusconi verwachten. Ja, en een crisis oplossen zonder dat het de Fransen te veel geld kost. Ja. Hoe stellen ze zich dat voor, Ron? Nou, de Fransen hadden uh, simpel gezegd gehoopt dat de Europese Centrale Bank een actieve rol zou krijgen bij het, uh, bij het uitvoeren van dat noodfonds. Hè. Dus als Franse banken in de problemen zouden komen, doordat ze de Griekse schulden moeten kwijtschelden, dan zou die Europese bank kunnen bijspringen. Uiteindelijk zijn daar Duitsland en anderen voor gaan liggen, dus het lijkt erop alsof Frankrijk niet zijn zin krijgt, hoewel we dat natuurlijk pas echt zeker weten als er ook een akkoord ligt en we de tekst tegen het licht kunnen houden. Ja, gaan we naar Berlijn, want de Duitsers weten al dat het Geld gaat kosten en daarom moet bondskanselier Merkel vandaag ook nog maar eerst even langs de Bondsdag, Aleid Steeman in Berlijn. Krijgt Merkel het daar nog moeilijk? Nee hoor. Um, uh, zoals het er nu naar uitziet, zal ze een meerderheid krijgen. Kijk, eerst moet ze om 12 uur een, of moet ze, zal ze een, reger, een uh, regeringsverklaring afleggen. Daarin zal ze uitleggen wat volgens haar de inzet moet zijn op de eurotop. En daarna gaat de Bondsdag, dus het Duitse parlement, daarover in debat. En dat gaat natuurlijk over de, de slagkracht van het noodfonds, hoe je dat kan vergroten. Dan wordt daarover gestemd en de, het alles wijst erop dat Merkel opnieuw... net als vier weken geleden zo'n beetje, de, dan krijgt ze weer de meerderheid. Dus uh, ook de, de oppositie zal weer meestemmen, behalve die linken. Ja. Nou, en daarna gaat ze dus naar Brussel. Ja, maar er waren ook wel dissidenten, ook binnen de eigen regering die tegenstemden. Hoe is daar nu mee? Nou, die zijn eigenlijk alleen maar gesterkt in hun mening... dat het op deze manier bestrijden van de eurocrisis... dat het een heiloze onderneming is die in feite steeds meer geld kost. Dus die zullen ook deze keer tegenstemmen. En gisteren was er een proefstemming... en daar bleek uit dat van de regeringspartijen er 16... Uh, tegen hadden gestemd. Nou, de meerderheid, of de grens ligt bij 19. Wil Merkel een, een uh, kanseliersmeerderheid krijgen? Nou, dat zit dus waarschijnlijk wel goed. En dat is natuurlijk politiek gezien voor haar wel zo prettig. Want, ja, als ze niet een, een um, kanseliersmeerderheid uh, krijgt, dan ja, dat, uh, dat zou. Uh, niet, niet goed zijn, maar daar wordt op zich niet meer zo'n punt van gemaakt. Want in deze zware tijden uh, wil niemand eigenlijk de regering in problemen brengen. of in het ergste geval zelfs laten struikelen. Nog ook even naar Italië, want daar heeft Berlusconi binnen zijn coalitie natuurlijk ook het nodige te stellen. Alle presidenten en premiers ja, hebben daar mee te stellen met problemen en vragen in het, in het binnenland. Uh, Bas, is de regering Berlusconi gered als Berlusconi wegkomt uh, met wat hij voorstelt in Europa? Dan zou het misschien uh, lukken. Bossy zei, uh, dat is de man die dus heel... de coalitiepartner die erg uh, zijn poot dwars zet... die wil dat de pensioenen niet worden aangepakt... en dat zit dus nu voor een groot deel ook niet in het plan. Bossy zei, we hebben een weg gevonden... maar we moeten kijken wat Europa zegt. Maar, zei hij ook, ik ben pessimistisch. Dan naar uh, Ron linker nog even terug in Parijs. Ron, want in Frankrijk speelt er natuurlijk nog iets anders... met wat voor een oplossing ze ook gaan komen. Het gaat de Franse banken geld kosten. En daardoor zou dan Frankrijk eventueel die triple-A-status kunnen verliezen. En hoe kijken de Fransen daar tegenaan? Ja, met gefronste wenkbrauwen. Hè. Ze zijn bang dat het, uh, dat het evenwicht verdwijnt tussen Duitsland en Frankrijk. En eerlijk gezegd, dat zie je nu ook al. Hè. De, de ogen van Europa zijn gericht straks om twaalf uur op Berlijn... waar die stemming plaatsvindt, waar Leid het over had. In mijn omgeving, moet ik eerlijk zijn... Ja, van de bakker tot aan de kranten verkopen. Men heeft niet direct automatisch het over dit onderwerp. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met ja, een gebrek aan vertrouwen in de politiek. Uh, een van de kranten schrijft vanochtend. Ja, iedereen dacht dat in juli het lek boven was. Tijdens de eurotop van afgelopen zomer. Nu wordt opnieuw gezegd dat de euro gered gaat worden. Waarom zou dat nu wel lukken? Waarom zou dit maar wel genoeg zijn? Dus wantrouwen bij mensen hier over wat er uit gaat komen vanavond. Dat was Ron Linker vanuit Parijs. U hoorde ook Bas Mesters vanuit Rome en Aleid Steeman vanuit Berlijn. Laten we ook nog eventjes naar Brussel gaan. Want daar is Mark Robin Visser op bezoek bij collega Joris van Poppel. En jullie zijn inmiddels bij het Europees Parlement. Merk je, Mark Robin, dat er iets staat te gebeuren vandaag in Brussel? Nou, ik denk dat ik dat even aan Joris moet vragen. Want ik, ik, ik kom hier natuurlijk niet zo vaak. Uh, wij staan hier op de plek. Ik weet niet of je dat kan, uh, voor de geest kan halen. Waar Chris Ostendorf altijd staat, onze televisiecollega... Die, die, die, die drukken weg, hè, op de achtergrond een prachtig beeld is dat Joris. Ja, dat klopt. Dat is de wetstraat. Ja. Hij staat dan echt voor het gebouw waar de toppen plaatsvinden. Alleen dat gebouw zie je niet. Omdat de cameraman en Chris en ik ook vinden het zo'n mooi plaatje... dat je heel ja. mooi weg kunt kijken. Al, die, al die, die lampjes, al die rode lampjes die er nu zitten. En laten we nu eens naar het plaatje van vandaag kijken. Kan jij nou zien dat hier vandaag iets belangrijks te gebeuren staat? Ja, dat zie je aan alles. Kijk, je ziet Hoe zie hier, je dat? Hier aan de dranghekken die er al staan. Dan heb je hier dat enorme gebouw waar die top gaat plaatsvinden. En daar staan al beveiligers naar voren. Ik zag net al een paar journalisten ook naar binnen gaan die er heel vroeg bij zijn. Ik sta hier ook ontzettend fout geparkeerd hier voor de deur. Dat kan ik niet lang blijven staan, denk ik. Nou, dat is geen probleem, want iedereen parkeert hier tijdens zo'n topfout. Kijk, oh, heerlijk. Nou, op de stoep heb je alle, al de satellietwagens staan. Daar staan er zeker tien ja. en dat gaan er, gaan er nog twintig worden vandaag ongetwijfeld. En dat, zie je dat kleine witte hokje daarvoor? Ja, dat klein is hokje. het meest bizarre van allemaal eigenlijk. Enorm beveiligd is het hier. Al die belangrijke mensen komen vanmiddag. Maar de eerste beveiliging is een kleine witte bouwkeet. En daar worden de pasjes gecontroleerd. Nou ja, het ziet er niet uit. Het is een klein schamel hokje wat er zomaar ja. wordt zomaar neergezet. Dat Staat ook gewoon op straat, moet ik daar ook naar binnen zo? Daar moeten we ook straks naar binnen, maar jij hebt nog geen pas. Nee, ik heb geen pas. En ja, ik heb is... allerlei passen, maar niet voor hier. Ja, maar je moet een speciale pas hebben om bij de toch binnen te rijden. Pas ter passen. Zullen we het dus... gewoon proberen? We gaan daar eens even aankloppen en kijken of ik, of ik, ik wil binnen. Wil even kijken of ik binnen kan komen. Gaan we even doen. Ja? Oké, okay. ja. nou. toch zo dan maar. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nou, de kranten, natuurlijk, ook veel voorbeschouwing op de eurotop van vandaag. Financieel dagblad heeft niet veel hoop op een goede afloop. Volgens de krant ziet het er naar uit dat het nog weken kan duren voordat alle onderhandelingen zijn afgerond. Op een schaakbord op de voorpagina heeft de krant uitgelegd wat de posities zijn van de verschillende belangrijke regeringsleiders. Ja, laten we eens even kijken. Sarkozy is um, de kat in het nauw. Merkel, de strenge meesteres. Zo, zo. En Lagarde, de steunpilaar. En Cameron staat op het schaakbord letterlijk aan de zijlijn. Volgens minister Maxime Verhagen van Economische Zaken is soberheid de enige oplossing voor de financiële crisis. In een toespraak die de minister gaat houden vandaag op de beursvloer in Amsterdam roept hij ondernemers en bestuurders op om zich verantwoordelijk te gedragen. Zolang bedrijven en financiële instellingen geen genoegen nemen met minder kan de eurocrisis niet worden opgelost. Al dus de minister in het AD. Ah kijk we hebben weer een in crisistijd komt altijd weer de roep om de gulden terug. Metro deed een onderzoek onder haar eigen lezers. En één op de drie wil de oude Nederlandse munt terug. Vooral omdat alles voor het euro-tijdperk goedkoper was. Het belangrijkste nieuws voor de Italiaanse media is niet de eurocrisis. Het gaat in de kranten vooral over het noodweer dat Italië de afgelopen dagen heeft getroffen. In meerdere steden in het noorden van Italië staan straten blank. Al zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen en acht worden er vermist. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Meerdere dorpen zijn alleen nog per boot te bereiken. Nog even naar eigen land. Justitie gaat alles op alles zetten om iedereen die zich ondanks een veroordeling... toch vrij kan bewegen de cel in te krijgen. Het gaat om zo'n 6500 criminelen die al drie jaar onvindbaar zijn. Dat meldt de Telegraaf. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat er een inhaalslag wordt gemaakt... bij mensen die de dans ontspringen... Het gaat om mensen die niet in voorarrest hebben gezeten. Na uitspraak van de rechter zijn ze onvindbaar. Teven wil de mogelijkheden om de verdwenen veroordeelden... alsnog in de kraag te vatten aanzienlijk verruimen. Ja, zo zouden er vaker paspoorten ingehouden moeten worden... en ook bekijkt die of er rijbewijzen ingevorderd kunnen worden. Dat zou vluchten moeilijker maken, al dus de Telegraaf. dodenaantal door de aardbeving in Turkije blijft stijgen. Inmiddels zijn ruim... 450 doden geteld en dat aantal zal ook nog oplopen. In de Engelstalige Turkse krant Hurriyet Daily News een foto boven de Turkse stad Van. Ja, daarop is duidelijk te zien dat dat ene gebouw helemaal in puin ligt en het gebouw daarnaast volledig intact. Volgens de krant een bewijs dat bouwbedrijven voor de goedkoopste manier van bouwen gaan in plaats van de meest veilige manier van bouwen. China gaat sociale media en chatprogramma's strenger controleren. De communistische partij noemt, een, noemt het versterkte begeleiding... Mm -hmm. die nodig zou zijn om de ordelijke verspreiding van informatie... in goede banen te leiden. Zo heet dat dan. De communistische partij heeft dit aangekondigd... in haar krant, uh, het Volksdagblad. De Chinese machthebbers worden steeds nerveuzer... van de 200 miljoen Chinezen die aangesloten zijn... bij sites zoals Twitter. Japanse ambassade in Nederland is gehackt. Dat meldt de Japanse krant Yomiuri Shimbun. Hackers zouden negen Japanse ambassades hebben aangevallen. Het is niet bekend of de cyberaanvallers informatie hebben gevonden. Gisteren werd al bekend dat hackers mogelijk een maand lang... alle e-mails van Japanse politici hebben kunnen lezen. Weet u al wat u gaat eten vanavond? Het blijkt dat dieven in Eindhoven steeds vaker zin hebben in een premium biefstuk van de Albert Heijn. Oh. Ja, daarom heeft de Eindhovense supermarkt uh, dit stukje vlees achter slot en grendel gelegd. Zoals het AD en uh, de Telegraaf schrijven. Volgens de filiaalmanager verdwenen de stukjes vlees met tientallen tegelijk. Het is wel eens voorgekomen dat aan het eind van de dag het hele schap leeg was. <lacht> maar geen enkele biefstuk de kassa had bereikt. Mocht een klant zin hebben in biefstuk, moet u nu eerst een medewerker met een sleutel roepen. Waar laat je dat, zo'n biefstuk? Ja. Als je dat mee wil nemen. Uh, pas wel in de binnenzak. Oh ja. Eén dan. Maar goed. Nee Zo dadelijk. Na het journaal van acht uh, uur gaan wij je praten over uh, het eurodebat. Dat heeft plaatsgevonden gisteravond. Uh, Rutte heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En we hebben een reactie van COC Nederland op uh, de meerderheid in de Tweede Kamer. Die is ontstaan voor uh, de weigerambtenaren die ontslagen kunnen worden.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 Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1.